Als de klok 13 slaat. Een nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Greu, geregisseerd door Jan C. Hoekert. Alles op zijn tijd. O, Kuroor, Mustafa. Zwaard als de nacht. Heet als de hel. Zoet als de liefde. Wat zet deze hondenzoon van een hisarlijk ons voor? O, <coughs> oh, Allah. Alles komt en gaat zoals Allah wil. O, is mild. Drink vandaag deze riviermodder en klaag niet. Er staat geschreven dat bitter en zoet elkaar zullen afwisselen. Maar de ware genoevige zult zich daar niet aan storen. Is niet dit hele dorp, scheit dan het halen, dit achterlijke esquipazar, vol hitte, vol stof... ...en vol vreemden... ...wacht af... ...en werp een steen naar de ezel... ...die daar aan de achterband... ...van je automachine knabbelt. Oh, ik zie het... ...haat voort... dochter. Allah Akbar... ...weer een De wijze... ...leert hier uit... is ...men werpt naar de ezel... Er raakt zijn bezit. Allah bestuurt de steen waar het hem uitkomt. Misschien kunnen we beter naar ons eigen dorp teruggaan. In Sankiri is de koffie beter. Is onze armoede groter? Geen Je spreekt wijs, Kurul Mustafa. En je kent de Koran. Maar zie... Gaat niet mijn oudste zoon trouwen en moet mijn familie beschaamd staan omdat ik de dracht me niet kon verdienen die nodig zijn opdat de Griek voor feestelijke dingen zorgt? Hariman, haal dit dorp. Maar is er een andere plaats waar de gekke vreemdelingen het geld zo dwaas om zich heen gooien? En heb je niet beloofd dat je me helpen zou? O buurman, Kouroul Mustafa? Er staat geschreven dat elke belofte... ...zal wijken voor de wil van Allah, o Karabooki's Maar men zal ook luisteren naar de stem van een vriend. De stoomboot uit nu is reeds lang aangekomen. Alle gekke vreemden hebben gidsen en pakdragers gevonden. Alle automachines zijn reeds weg... Dit is een dag om de maag te vergeten en de wijsheden van Hatsi Osman te overdenken. Oh, hoe zal een arme boer als ik dat kunnen, Kurul Mustafa. Zie mijn automachine, zie de banden, leeg lopen ze. Weer zitten er gaatjes in waardoor Allah's lucht eruit zist. De olie druipt weg. En er is minder benzine in dan water in de kiezeleermak. En de gekke vreemden bouwen machines. En dwaas is de moezelman die daarop vertrouwt. Allah schiep ezels en kamelen. Waaruit de lucht niet wegzeest en waar geen vuile olie in hoeft. Zie toe, o kleingelovige. Allah hoorde je klagen... en zendt je twee gekken uit het Westen. Schande over dat vrouwmens, zeg ik. Waarom draagt ze geen doek over het gezicht? Waarom toont ze haar benen als een jonge wijfjeskameel? Mager en lelijk... zijn de vrouwmensen uit het Westen. Omdat Allah de mannen daar niet lief heeft. Zie... Ze komen hierheen. Ik groet de mannen en wens hen een koele avond. Wie wil mij zeggen van wie deze automachine hoort? Laat de man die u begeleid vragen overal, mens. En wij zullen antwoorden. Wat he ze Hij want wil niet met de medewerkers Hij En you wil ask vragen over dat car. De devil. Oh, wat een country. Try again, Miss Blokkenhuis. Als het kwaken van kikkers is met hun taal, wat zeggen zij ze Kuroel Mustafa, die alle talen kent? Zij is zijn vrouw. Hij verwijt haar dat hij geen zonen heeft, o Karabuki Smiel. Mijn gebieder spreekt heel haast uw taal niet, o oh man. Maar hij wil veel drachmen en piasters betalen aan wie de auto zal besturen. De auto zal bestuurd worden zoals Allah dat wil, o oh vrouw, mens. Zie, dit is is Smiel. Is er een beter bestuurder van automachines in heel Anatolie? Geen sens. Is er een steviger machine in het westen, waar de vrouwen brutaal zijn en de mannen dik? Mm -hmm. Geen zin. Praat met eerbied tegen Kanabuki's Want vele zijn de piasters die hij als geschenk zal verlangen om dit heerlijke koffiehuis te verlaten. Ja. What's all the talk about? The Beckwin wants to dicker about the price, Mr. Ballytriller. Yeah, uh, All those rotten Europeans do. Yeah. Now, it is hot here. Oh, Now, yes. okay, try to get the jalopy uh, and tell him I'm ready to pay. Yes. Tell We have to reach that place before the Texamax people. quack the dikke Ui nog? O Mustafa? Hij zegt het vrouw, dat hij haar jongste zuster zal kopen voor zijn adem. omdat ze mooi en, en dik is. Luister, man. ver, zeer ver wil mijn gebieden gaan met je automachine. Nou is Kulip, naar het schone dorp dat bij de river Kieselermak ligt. Dat zijn vele, vele uren rijden. Luister, zie en verbaas u. Wat wil hij uw vriend een geschenk geven? Luister. Tien piasters voor ieder uur dat op zijn kleine uurwerk zal zijn voorbijgedraaid. De uren wentelen ook zonder dat uurwerk van je gebieder, vrouw. En wie zal zeggen hoe lang een uur zal duren op de weg naar Iskilip? Slecht en stoffig is die weg. Twintig piasters. Zullen meer waardig zijn aan de rijkdom van je gebieder die gotische mond heeft en onze vingers. Bovendien er zijn twee wegen naar Eskellepo vroo, Eén langs de rivier en één door de bergen. Luister o mannen, mijn gebieder is machtig. Hij heerst over vele mannen, vele automachines, vele machtige boeren die olie uit de aarde kunnen ophalen. Zie! Luister! Uw grote mannen in Istanbul hebben hem geroepen om olie te boren. Mogen de doodsengel heel Istanbul grijpen? Worden de zuurverdiende drachmen niet uit onze handen gehaald... door de hondenkinderen van Istanbul... om er soldaten en prachtige automachines van te kopen? Ja, Allah wilde deelde iedereen op de plaats die hem toekomt, o oh man. Luister, en verbaas he. ...dertig piasters zal mijn gebieder geven voor ieder uur... ...zovaar sneller in de skulp zijn dan anderen die daar ook naar oil willen zoeken. De snelheid is aan de arend gegeven, o vrouw. Ook aan de tong van magere vrouwmensen. Oh, oh, oh. Maar sneller dan dat alles is de automachine van Karabookismeel... Zo hij een geschenk zal krijgen van 40 piaster per uur. Dan zal hij de weg nemen die de kortste is. Nou, what's he going to do, Miss Bloke-Nose? The back one wants you to pay four dollars yeah. cents to your, Mr. Ballydrug. Well, well, well, give well. him ten and let's go. I'm being killed by the flies and the heat. Yeah. <laughs> Luister, andermaal, o oh mannen. Er zijn anderen op weg naar de skulp. Twee uren zijn ze eruit weg. Zo wat jullie zal gelukken hen in te halen en voorbij te gaan. Zie en luister naar grote rijkdom. Honderd piastra per uur zal mijn gebieden betalen omdat hij groot en machtig is en een vriend van de moslimmen. Zeg ons hoe die anderen gereden zijn, o vrouw. Over Karabuk en Kursunlu, o man. Goed en ruim is die weg. En ze gaat langs de rivier. Maar Allah schiep zowel de boog pees als de boog. Wat is korter overal? De boog of de boog pees? De boog pees is korter, oh man. Laat ons gaan en de kortste weg nemen. It's all right, uh, Mr. belly yeah? We're well, we taking a short road. Uh, well, don't be all day about it. Zie, een... Kurul Mustafa, zag jij ooit zoveel vliegen rond de mensenhoofd als bij deze witte kwaakman? <laughs> Wacht tot we buiten het dorp zijn en de stofwolken opstijgen als dansende hoerjes en dins. Hij zal smelten als noga Van kismarlik in de zon ook aan de boekjesmier. <laughs> we willen nog weg zijn, o oh mannen. Laat de zon niet te ver naar het westen zakken voor wij op reis gaan. Inshallah. Zonder geld kan er geen benzine in mijn prachtige automachine komen. Oh, vrouwmens. Ook wil ze olie hebben voor haar ingewand en lucht in de panden. Dan zal ze rijden als het paard van de gezegende profeet. Bismillah. Now, when are we going, Miss bloke nose oh, He hasn't any money, Mr. Bellytriller, and he wants oil and gas and air for his tires. The devil take it all. Give him money, quick. Neem dit aan, O man. Mijn gebieders schenken je dit op dat je automachine rijden zal. Allah geef je snelheid. Allah Ilala. Zodra we deze smerige koffie hebben uitgedronken, zal ik gaan. O vrouwens. Maar er is grote haast, O man. Er staat geschreven dat alle dingen op zijn tijd gebeuren. O Vromens. De weg niet vol stenen, of oh, Robert? Alles op zijn tijd. Dat ding dat is killing me me yeah. Wat? Wat? Wat zegt hij? Oh, Kuro, oh, Mustafa, moment, uh, hey. oh, moet zijn woord aan dit zijn o. Oh, Jarabut is meer. Oh. oh. oh. oh. Yeah. Ik, ik, die heel, heel, heel, heel, Waarom rijden wij zo heel, heel, heel, heel, de... heel, heel, heel, heel, beneden heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, O, kuroen, Waarom gaat de automoes niet verder, om mannen? Bedek uw gezicht, o vroon het uur van Allah nadert als de mannen zich buigen en hem aanroepen. Oh. Bovendien loopt de lucht uit de banden van de automachine. is oh. Ismail zal na het avondgebed de nieuwe pomp gebruiken die hij heeft gekocht. Oh. Why don't they go home? Uh. Time for the prayer, Mr. Ballytriller. Oh. En de tires are going flat. Oh my goodness. Allah yallah. Even Muhammad al-Zulallah. Allah yallah. Even Muhammad al-Zulallah. Overal, laat je gebieder deze doek over zijn kale hoofd leggen. Als wij mannen weer Allah's lof prijzen. Is hij het kind van een jakhout, dat hij niet weet wat passend is? Hij is groot en machtig. En in ons land Amurika's zijn veel dingen anders, o man. Oh, wat doet je vriend daar? Huh? Hij pompt weer lucht in de wanden van zijn automachine overal. Op dat wij verder kunnen. Met die fietspomp. Luister, oman, de anderen zullen ons voor zijn. Zij hebben een gloednieuwe automachine die pas uit ons land uit Amerika gekomen is. Dan geeft mijn gebied geen geschenk. zo zijn wij reeds voorbij overal. Nog voor de nacht komt zullen we Sanjiri bereiken. Waar wij mannen onze families hebben, daar zullen de banden hersteld worden. Where are we going, miss blokey nose? To the home village, Mr. Valley But... oh. To stop for the night, I fear. What the hell of a country? En And de anderen, o oh, mannen, zullen wij niet doorrijden en overal jullie baarden bespotten omdat jullie te laat kwamen? Geen mens durft onze baarden bespotten overal. Zijn wij niet van Sankiri? En de beste vechters, maar ook de anderen rusten in de nacht zoals Allah dat wil. Oh. Want staat er niet geschreven dat hij de nacht schiet als verheuging voor zijn kinderen. Zorg daarom dat uw gebieder morgen vroeg vrolijker is. Want de boosheid van de gebieder is de schande van de vrouw die zijn tent met hem deelt. oh, oh, oh. oh. Wat did he say? Oh, nothing, Mr. belly -teller. Really nothing. Oh, my goodness. Zeventien oh. kinderen schonk Allah mee. Weer zal mijn familie groter worden, inshallah. Allah, zegen in je, je paard. De Griek wil nu voor de bruiloft van mijn zoon zorgen. Oh. Oh. Harry, man, halen dat vervloekte Wat nou? O oh, mannen. Het hart van de auto'smachine klopt zeer hevig, o vrouw. Het is te heet geworden. Wij moeten het laten rusten. Zoals Allah wil. Blijven wij hier staan. Geen zin, zo vrouw. Zie, luister. Allen stijgen wij uit. Is deze automachine niet zo licht als vers hooi? Laat de machtige te samen met ons de automachine... ...dat stukje weg opduwen. Daarachter daalt het pad. Daar kan hij weer gaan. Zoals je wilt. Oh, man. Oh, Mr. Bellytriller. Je uh. want us to get out? Push that car. Eh? Radiator is overheated. Of all the damn situations I ever was in, this surely wins, Mr. Carr. Okay, here we go. Oh. Oh. De wijn is diep om mannen en smal en bochtig is dat pad. Maar de gelovige gaat zeker en twijfelt niet. Ga naast uw moedige bieder zitten, overal. vrouw. Mager zijt ge en lelijk. Maar uw gebieder is moe van u en daarvoor zet ge te loven. Oh dear. oh dear. Uh, Wat Well, we, well, Wel, we kan say. Zit down again Mr. Belletilly Zie en luisteren Ook een voel moestaf Gelijk aan die stang daar Zodra ik roep Dan is de rem weg Ik duw de automachine En spring er achterop Met Allah's hulp komen we dan beneden in Toekt Zonder benzine te gebruiken Inchela Joico Zeker zijn wij zonder benzine in Toekt gekomen, ook Karaboek is nieuw. Maar twee maanden vol kippen vlogen door de lucht en de boeren van Toekt zijn grote aanzetters. Weg gestoofde automachine als de Engel Sabaal. Ik viel eraf en heb alle aangeroepen. Wijs en zeker heb je het stuur gehanteerd, ook Roel Mustafa. Maar was het wijs om die mannen met kippen te raken? Het stuur heb ik niet aangeraakt, Karabouk Waarom zou ik dat doen, als ik kon volstaan met het opzeggen van de soera, van de reiziger? De engel Ismaël bestuurde de automachine en de magere vrouw heeft de kippen betaald. Hebben die van Toekt de kippen meegenomen, ook Rul Mustafa? Dat zou een zonde jegens Allah zijn, die zijn kinderen soms geschenken geeft. Lees ik niet iedere week in de Koran? Ik heb die van Toekt gezegd dat wij recht op die kippen hadden... en dat wij van Sankiri binnen drie dagen allen in Toek kunnen komen... als er onrecht geschiet. Ze hebben de kippen van mij teruggekocht. Op, Karabuk is nieuw. De vreemde zit in de automachine die zo mooi dwaas door Toek reed zonder één muur te raken. Hij is nu stil en kwaakt niet meer... Waar zijn wij nu, o oh mannen? Zie en luister, o oh Hebben wij niet gezegd dat we snel zouden gaan... en eerder in Iskirit zouden zijn dan de anderen die ook naar olie voeren? Zie en luister hoe wijs Allah's wegen zijn. Mijn gebieder heeft een klein toestel dat wij radio noemen. Daar klinken stemmen van heel ver doorheen. Toen jullie daar achter de vijgenbomen waren, om mannen... ...toen hoorde mijn gebieder de stemmen zeggen... ...dat de anderen al een zijn. Er staat geschreven dat een man kan gaan naar een plaats... ...en zijn hand zal heffen om het werk te doen dat hij wil. Maar Allah kan een muur oprichten... Zo dun als een mensenhaar en sterker dan staal. Oh, what's he yelling about? Ah, zeem zijn the de Duran Mister uh, oh, Murder. Wat zegt de vreemde ook hoe moest af? Hij breekt haar, omdat hij moe van haar is. Zo haar niet. is me. Die metalen zinger die aangeeft hoeveel benzine er in de maag van de automachine zit. Loop naar de nul, O Karabouk Oh, daar staat het in de sterren geschreven dat wij die skillet niet zullen bereiken, O Kurol Mustafa. Zo graag had ik mijn oudste zoon een goede bruiloft gegeven, zoals iemand uit mijn familie betaalt. Waartoe is een vriend, O Karabouk Zie, ik heb nog 30 drachmen in een stenen pot onder het kippenhok. Laat je automachine staan. De boeren uit Bajaat komen morgen vroeg naartoe en kunnen de vreemde en zijn magere vrouw terugbrengen. Er staat geschreven dat men de medereiziger niet alleen zal laten, o Mustafa. Mustafa. Wat is er nu, om oh mannen? De maag van de automachine is leeg, o oh vrouwmens. Allah wil niet dat we verder gaan. Ja Akbar, dan zal de gebieden geen geschenk geven. Bedenk dat de gebieden wordt uitgezonden door de grote mannen in Istanbul en Amerika. De mannen uit Sankiri zijn voor Amerika niet bang, vrouw mens. Ook zijn ze bevriend met die van Tjerkes. En als het moet ook met die van Eskipazar, hoewel die niet goed vechten. Maar als ze erbij komen, dan zal Amurica winnen. Hebben wij niet gedaan wat wij konden? Zie mijn mooie automachine, moet ik die niet achterlaten als een moederloos kalf? Zie een oordeel, of oh vrouw. Maar waar moeten wij de nacht dan doorbrengen, o oh mannen? Zie, zijn er geen holen in de bergen rondom? Diepe holen waar Allah zijn kinderen de hele nacht beschut. Oh, inshallah. What are we going to do now, Miss Blokey Nose? We have no more gas, Mr. Bullock. Ah! Oh. Seems that we're going to stop in one of those awful caves around here. Oh, what a life! And those bastards of the Texanics have beaten us! Wat kwakt the vreemde? Hij vindt het niet passend dat wij in de buurt van zijn harem overnachten zullen, o Karabouk Ismiel. Minder dan niets, weet zo'n gekke vreemde van de mannenwetten die onder ons heersen, o Kurul Mustafa. Bovendien is die magere vrouw een gruwel in de ogen van een gelovige, stel haar gerust. Luister en zie, o vrouw, wij zullen twee grotten zoeken. Laat de dikke vreemde een van zijn wapens bij de hand houden. Wij zullen ver bij zijn haren vandaan blijven. Bij zijn haar, Maar ik... Wordt dat wapen ook, Kurul Mustafa? Koot zijn de nachten hier overal. En menige wolf heeft in de grotten zijn tehuis dat Allah hem gaf. Soms zijn ze dol en bijten. Soms worden ze door Ariman gezonden om vreemden in de Tsjeche te slepen. Hoor islam, machtig is Allah, een roemrijkse profeet. Geen shaitan heeft macht over de ware gelovigen. La lala. La. Geen drachmen krijgen we. Mijn automachine kan hier niet weg. Boven. In plaats van een automachine... wordt een boer ezels te hebben. Dat is Allahs wil. Zo graag had ik je als eregast genodigd... ...op het feest van mijn oudste zoon. Nog is het geen ochtend. ...nog kan Allah uitkomst brengen. Wees als altijd zijn je woorden, ook roer Mustafa. Dit kleine zwarte koffertje zal ik nog naar de grot van de vreemde dragen... ...want het is zijn eigendom. Zie, ook een tijdmeter. Dit tijdmeter is kapot. Draag niets. Daar komt de vrouw en zal het halen. Heeft Allah de vrouwen daar niet voor geschapen? Zeg maar. O oh man, dan is hier nog een koffertje dat weg. Wij... Daar staat het, overal. vrouw. Neem het en draag het weg. Oh. Het is kapot. Soms tikt het, soms niet. Het spreekt de woorden nog eens. O oh, cool, Mustafa. Hij heeft... heeft het getikt. Je hebt het gezegd, overal. vrouw. Het heeft getikt. Don't say that not Allah's will. Oh, judges. Judges. Mr. Baldi-Tweller. Mr. Baldi-Tweller. Come over here. Uranium and also it. And it was a for the dapper and flinke Karabuki's new. Oh, yes. Here, here, here. Oh, Mr. baldi Twiller, Come quick. Uranium. Uranium. Wat voor papiertjes zijn dat, O kroon, Mustafa? Geld uit Amerika. Vele, vele piasters. Rijk en geweldig zal je zoon trouwen, o Karabouk is nieuw. En vele ezelselaren. Zo komt alles op zijn tijd. Inshallah. Als de klok 13 slaat, met Rien van Oppen als Kurul Mustafa, Piet Ekel als Karabuk Ismil, Eva Janssen als Miss blokkie en Constant van Kerkhoven als Mr. Beritwila. De regie had Jan C. Hubert.